666, een zeer intrigerende opmerking die in de Bijbel staat. Er zal een tijd komen dat we niet meer kunnen kopen of verkopen zonder het merk van het beest. Wat uh, op ons voorhoofd, op onze hand wordt uh, geplakt of gedrukt of gespoten. Uh, 666, we gaan het vandaag in deze aflevering onder andere daarover hebben. Marjan, hartelijk welkom opnieuw. Dank je. Um, waar we vorige keer, toen we zeiden van ja, we moeten 66 nog behandelen, dus daar komen we op terug, ook niet naartoe zijn gekomen, is de bezuingerichten. Ja. Uh, en ik denk dat we daar eerst mee beginnen en dan komt 66 zometeen in het loop van het uh, verhaal uh, aan de orde. Maar wat moeten we weten over die bezuingerichten? Want we hebben de zegelgerichten gehad. Ja, ja, ja. En dan zijn er ook nog bezuingerichten. Hoe ja. zit dat? Goed. Vooropgesteld, God is er alles aan gelegen dat de wereld zich vrijwillig schikt onder zijn koninkrijk, onder zijn heerschappij. Alles. Dus, dus dat, God, dat, dat, dat, God wil niets liever dan? Dat, uh, God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil dat allen behouden worden. Dat is zijn ernstige wil. Maar de mens moet zelf een keuze maken. En daar ja. heeft hij 2000 jaar gewacht met de verkondiging van het evangelie. En nu zitten we in een laatste fase. Ja. En we hebben al gelezen, vorige keer gehad, over de zegelgerichten. Ja, en dat was een boekrol die Johannes die zag daar in de hemel. En iedere keer die ging er een zegel af. Dat, ja, dat iedere keer ging er een zegel af. Ja, zo moet dat. Ja. Je zat er een zegel zat hier. Ja. En er kwam het eerste gericht. Dat waren dus die antichrist uh, uh, die kwam. Ja. En die ging de wereld regeren. En daar komen we straks op terug. Een tweede zegel ging los. Dan kwamen die oorlogen, ja. derde zegel. En kwamen de dat waren allemaal. Eigenlijk komt het met die zegels ook in de stroomversnelling terecht. Ja, altijd. En dat Zodra er een zegel opengaat, uh, gaat, gaat het steeds om. ernstiger. En dan wordt het steeds erger en dan wordt het steeds harder. Dat gaat ook met die wegen. Opvallend te maken. is dat het allemaal door de mens veroorzaakte rampen zijn: Mensen mens eigen schuld. God heeft zijn aangezicht verborgen. En hij laat de mensen gang gaan. En ze, nou, dan zie je wel wat er van komt als je mij niet gehoorzaamd, niet luisteren wilt. Als je mij niet in je, in je leven wil betrekken, dan... Ja, uh, dan en maar zijn... ook in het leven van de volkeren. Ja, van dan... de God is bezig met mensen individueel, maar God is ook bezig met hele volkeren, met naties. In die tijd zal er ook een enorme vervolging zijn, van wie? Van bijbelgetrouwe christenen en van orthodoxe joden. Ja. Die zullen vervolgd worden. Aan het eind van die zegel gerichte, mm -hmm. komt er enorme aardbeving. En dan breekt... Daar waren we gebleven. Ja, waren we gebleven. Bij die grote aardbeving ja. die Jezaja uh, al had aangekondigd, vertelde je... Ja, en Joël ja. had ja. hem aangekondigd. En Habakkuk kondigde mm hem. Al die profeten kondigen die verschrikkelijke ja. aardbeving aan. En de volken die zeggen dan, <laughs> verschrikkelijk. Wat vreest. De toren van God is gekomen. Ja. Eerst verbergt God zijn aangezicht, ja. Laat die... En daarna breekt de toren van God en dat zijn de bazuingerichten. Okay. Bij en... iedere etappe van de toren van God, laat een engel op een bazuin, op een chauffeur. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dit. Die bazuingerichten vinden we in openbaring 8. En in vers 7 lezen we, de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. Verschrikkelijke dingen, enorme hagelstenen, ja, bliksemschichten er doorheen, die komen op de aarde. Ja, je, je zou bijna zeggen van uh, soms, als je de beelden van het journaal ziet, als er van die grote hagelstenen zijn gekomen. Oh ja. Soms zie je dat nu al, hè? hagelstenen zo groot als een ei. Ja, en de, en de plagen van Egypte was het precies hetzelfde. Ja. Nou, een derde deel van de aarde verbranden, een derde deel van de bomen verbranden en het groene gras verbranden. We zagen al iets branden in, in Griekenland. Griekenland. Ja. Half Griekenland stond in brand bijna. Ja, ja, maar het lijkt elke zomer wel raak. Ja, ja maar uh, is... dat zijn waarschuwingen al van de heer. De, de, de, de voorzeggingen eigenlijk uh, voor, van wat ja. er nog erger gaat komen. Ja, wat er nog gaat gebeuren. Mensen, bekeer je toch. Uh, blijf toch van mijn volk Israël af. Hou op met dat zondag allemaal. Dan komt het tweede engel, de tweede bazuingerit. En wat gebeurt er dan? een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat is duidelijk een, een enorme komeet, een enorme uh, asteroïde, een enorme rotsblok. En, een, die, die werd, als hij door de dampkring gaat, dan krijg je natuurlijk een enorme hitteontwikkeling. Ja. En die wordt dan in de zee geworpen, komt dan nog in de zee terecht. Maar een derde deel van de schepsel in de zee... Stierf en een derde deel van de schepen verging. Vanwege dit? Ja, er komt er natuurlijk een enorme tsunami bij natuurlijk. Ja. Het is een ja. grote ramp. Dan komt de derde engel. Nadat dus die rots, die asteroïden in, in, uh, in zee, zee gegooid worden, ja. komt de derde bazaan ja. In vers 10. Een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En die komt dan op de aarde. En een derde deel van de rivieren en de bronnen, van, die, kom, uh, die, die wordt getroffen. Ja. En de naam van die ster wordt Alsem. Tsjernobyl is ook Alsem. Ja, precies. Ja. En de derde deel van de water werd Alsem. En vele mensen stierven omdat het allemaal vergiftigd was. Ja, komt het uit te heen. Ja, en water is natuurlijk toch een, ja. een eerste levensbehoefte. Ja. Een vierde engel, dat is een vierde bazaan. En een derde deel van de zon werd getroffen. Een derde deel van de maan en de sterren. Dus er komt natuurlijk ook duidelijk dat... Door al die rampen, door dat wat in de zee terecht komt en op de rivieren stijgt er een rook op. Als bij een vulkaan, ja. als een vulkaan uitbarst, ja. dan is er ook een hele dikke duisternis in de hele streek, in, uh, en de hele streek rondom die vulkaan. Ja. En dat dus, zien we je, dus hier ook. Dan kun je alles aan het milieu willen doen, maar ja, ja. dat red je dan niet meer. Nee, dat, en dan krijgen we, vliegt een arend in vers 13, wee, wee, wee hun, zei die die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuinen. en de drie engelen. die nog op de bazuin zullen blazen. Nou, daar gaan we allemaal niet verder op in, want dat wordt te veel. Maar ja. dan komen er allerlei. rare beesten. Sprinkhaven. Schorpioenen die de mensen ja. pijnigen. demonische machten die ja. de mensen pijnigen. En dan uh, zijn daar de bazuingerichten. En uh, ja, dan is het bijna afgelopen. Dan is het bijna afgelopen. Dan komt er uiteindelijk ook een einde. Aan het Rijk van de Antichrist. Want Wat, uh, wat gebeurt er dan in die volgorde, uh, als de bazuingerichten afgelopen zijn? Wat mij opvalt als ik uh, openbaring 9 le lees, en jij herhaalde het vorige aflevering al aan, in openbaring 9 vers 20 staat, En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hun handen om de boze geesten niet meer te aanbidden, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden. die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En zij bekeerden zich niet van hun moorden. noch van hun toverijen. noch van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Daar heb je het al. God die wil uiteindelijk bekering bewerken. Ja. En dat ging niet naar die door de mens veroorzaakte rampen, de zegelgerichten. Mm -hmm. En het gaat ook niet naar de bazuingerichten. Dat is dus, dus mensen doen toch niet. Ja. ze zien dat niet als van. Nou, ze dus zien het wel weten... als van God. Maar ze ja, zijn, want dat hadden we geconstateerd. Ze zien dat, wel als, ja, ja. dat het van God is. Ja. Nou, Verbergen ons voor die machtige God. Ze zijn zo ongelooflijk verhard. Ja. Als je je met de zondvloed vloed zag, je dat ook. Ja. Ja, alles wat in de harten van de mensen opklom in de tijd van Noach... ...was alleen maar bozigheid. Ja. Alleen maar slechtheid. Ja. En ze bekeerden zich niet. En de Heer ja. Jezus die zegt zelf... ...in die tijd zal het zijn als in de dagen van Noach. Van Noach. Ja, precies. En het ja. zal zijn als in de dagen van Lot. Ja. En de mensen van Sodoma en Gomorrah hadden waarschuwingen van God gekregen. Ja. Duidelijke waarschuwingen. En ze, en ze kregen nog een waarschuwing van Lot ook. En Lot die ging wensen, kom gauw en, en ontsnap, want God gaat Sodoma en Gomorrah verwoesten. Ja. En ze lachten hem in zijn gezicht uit. We hebben ook overigens weer zo'n prachtige ark rondvaren in Nederland. Oh, dat weet ik niet. Er ja, is dus, uh, dus een ark gebouwd. Die, die ligt nu we deze aflevering opnemen in, in Rotterdam. Hmm. En dat is op zich ook alweer zo'n ja. waarschuwing van mensen. van. Hè? Denk erom. We leven als in de tijd van Noach. Ja. En denk ja. erom. De, uh, laat je redden door de ark van behoud die de Jezus is. Ja, precies. Maar goed, we moeten de, in, in die tijd ja. zit daar dat rijk van de antichrist. In die periode is daar tegelijk, als die oordelen komen, ja. het rijk van de antichristen. Dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. Ja. En die, die regeert dan. Waarschijnlijk en, met ijzeren hand, of niet? Ja, dat zullen we zo gaan lezen. Ja. Okay. En dan komen we weer in de Openbaring 13. Ja. En daar zien we dat beest uit de zee. Ja. En dat zijn die vier rijken die Daniel ook heeft voorzien. Ja. Dat is heel duidelijk. En dan komt er in, in vers 11. Komt er een ander beest uit de aarde. En die had twee hoorns. Die lijkt dus op het lam, als ja. van het lam. Daar ja, hadden we het over. Ja. Hij spreekt dus vrome woorden, ja, machtig mooie woorden, woorden ja. aanvankelijk. Ja. En hij oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. Dus het eerste beest is Satan, is de duivel. Ja. En die zou bijna zeggen, die gaat zitten, die neemt bezit van dat tweede beest. Dat is een menselijke figuur. En die uh, gaat allemaal voor zorgen, dat tweede beest dat zij die op de aarde wonen het eerste beest zullen aanbidden. Maar hoe ziet zo'n tweede beest eruit? Ik denk dat het een mens is. Jij ja, denkt dat het een mens ik is? Ik denk dat het een mens is. En die zorgt ervoor dat die wereldgodsdienst, de aanbidding van dat eerste beest, dat die realiteit wordt. Dus, dus, dus het is weer iemand die zeg met maar, religie ja? probeert eh, zeg maar, een combinatie te maken tussen de, de nieuwe politieke. wereldorde, de politieke... En de, en de religieuze macht. Ja. Op zich is dat heel vreemd. Op zich is dat logisch. Ja, logisch. Maar heel vreemd als je ziet dat alle regeringen, alle democratische regeringen in ieder geval, proberen om kerk en staat te scheiden. Mm -hmm. Dat dan in de tijd van de antichrist juist die dingen samenkomen. Is Omdat... Dat is toch raar, he? Omdat zelfs Sarkozy in Frankrijk ja. al gezegd heeft dat de religie een belangrijkere rol in Frankrijk moet spelen. Ja, en Frankrijk maar... is het land wat het meest ja. voorstaat die scheiding <laughs> van kerk en staat. Ja, maar, maar ik bedoel nu roepen alle politici van nee, kerk en staat moet gescheiden worden. En straks als de antichrist regeert, de meest, uh, de meest grote uh, gruwel die je maar kan bedenken. Ja, ja. Ja? Dan gaan die dingen juist wel samen. Die moeten samengaan, ja, daarom wil... staat er ook... Ja, maar dat is ook een teken, hè? Dat hij waar... ja. zich gaat dwingen. Ja. En hij doet vers 13 grote tekenen... zodat hij zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde... ten aanschouw van de mensen. Ja. En hij verleidt hen. Dus, ja. denk erom, jullie dus moeten met gewoon... wonderen en tekenen komt mm -hmm. hij. Ja. En hij zegt tot hen die op de aarde wonen... dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Ja, dus... als bij Daniel. Net was met Nebuchadnezzar ja. en Daniel, ja. Dat. ja. ja. En... Nou, dan gaan we verder. Wat gebeurt er dan? Dat beeld, dat gaat spreken. Zelfs... En dat allen die het beeld niet aanbaden, gedood werden. Ja, maar dat zag je dus ook in Daniel. Ja, en dat, he, ja dat waren Saderach, naar en Abednego. Ja. Die, die, die weigerden gewoon. Ja. En dat zie je hier ook. Mm -hmm. Net zoals in het Romeinse Rijk. Ja. Bijbelgetrouwe christenen die weigerden aan de keizer te offeren en werden gedood. Ja. En dat zie je hier ook. Bijbelgetrouwe christen zeggen, nee, alleen Jezus is Heer. Ja, precies. En ja. Joden zeggen, nee, wij doen niet mee, want wij gehoorzamen aan de Torah. En de Torah is het woord van God. En de Heer Jezus is ook het woord van God. Zo komen die twee samen. Ja. En zo komen de bijbelgetrouwe christen. Hè? En die orthodoxe Joden komen ook weer samen. Mooi is dat. Maar wil je, wil je weten wat de gevolgen zijn? Dan lees, de lees het boek Daniel, wat er met uh, Sadrach. Meer uh, zag er naar beneden gebeurd. Ze werden uit het vuur gered. Ja. En uh, in dus het vuur gered. Ja. Ja. Nou, en wat gebeurt er dan? Het beest gaat spreken en allen, vers 16, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, krijgen een merkteken. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel actueel. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Ja. Dus en wat werkt dat merkteken? Dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Met andere woorden, je krijgt allemaal een chipkaart. Een ja. En als je die kaart niet hebt, maar dat kopen, werkt niet. Dat werkt niet. Die chipkaarten die worden vervalst. Ja. En die worden gestolen. Ja. En, uh, net als paspoorten. Ja. Dus uiteindelijk, wat nu al regelmatig gebeurt bij disco's en dergelijke... Ja krijgt men zo'n chip je, uh, krijg je onder je huid, op je ja. rechterhand of op je voorhoofd... en je steekt je rechterhand in een of andere scanner... Ja. en dan wordt automatisch het bedrag van uh, wat je gekocht hebt in de supermarkt... wordt van je rekening afgeschreven... Ja. en je steekt je in een andere scanner of je salaris wordt bijgeschreven... en dat is het getal van het beest. Ja, en daardoor... Je ziet dus dat zeg maar, de, de, de, de wereld daarvoor wordt klaargemaakt... Ja. We zijn eerst gaan wennen aan geld. Ons, ons, ons geld. Vervolgens is ons geld op onze bankrekening terechtgekomen. Daar kon je concreet geld ophalen. Waar je het vroeger in een loonzakje kreeg, ging je je geld ophalen bij de bank. Nu moet je het uit een automaat trekken of heb je een pincode en, en, en met je pinpassen enzovoorts. De situatie is nu dat je met je mobieltje kan betalen. Hoe persoonlijk kun je het worden, want de, nou, mobiel is het toch vaak heel persoonlijk voor mensen. En de volgende stap is dus inderdaad dat je met je, ja, ja. met je lichaam betaalt. En het gevaarlijke hiervan is dat natuurlijk die antichrist of de regerende elite of wie dan ook, krijgt ja. volkomen uh, controle, er over, controle over over je ja. slaapkamer, je ja. zitkamer, wat je koopt, wat je verkoopt, waar je heen gaat. Ja, ja maar onder het mom van... Ja, voor, voor de economie is dat ook makkelijk, want uh, dan ja, ja. weet je tenminste wat je moet kopen, wat je aan moet vullen. Ja. Je... Het belangrijkste argument nu natuurlijk is dat het om de veiligheid gaat ja, en, en tegen ja, de terrorisme. terrorisme. Ja. Ja. Maar het gaat steeds We het zijn al die dingen bij elkaar die dus de ja. mensen meeslepen in uh, een gewenning en een gewoonte... En dus is het straks de normaalste zaak van de wereld dat je ja, zo'n ja. zo ding onder je hand ja. hebt. En die dat proces versnellen. En als je dan ook zeg maar niks meer kan kopen of verkopen, onze zeg maar, meest bezale levensbehoeftes, dan kun je het wel vergeten. Dus doe je mee. Ja, ja. Denk je niet? Ja. ja. Uh, vaak, tijdens lezingen die ik wel eens houd, mm -hmm. vragen ze wat is dan het breekpunt? Ja. Wanneer moeten wij, christenen, ja. nee zeggen? Ja. Nou, ik denk dat als ze die, dat implanteren, dat inspuiten zoals jij net daar zei... Daar moet je niet aan meedoen. Da, dat, dat dat het breekpunt ja. is. Je kunt dat rustig een biologische paspoort hebben op dit moment. Ja, waarom niet? Ja, je kunt rustig een pincode hebben en een ja, pinpas. Ik ben er niet en helemaal je, rustig op, maar je op, kunt het wel. Op, op, op het je mobieltje betalen, daar kun je ja. ook nog aan meedoen. Maar op het moment dat je gaat betalen met een chip onder je ja. huid, dan... Zeggen we afgelopen. Ja, dan moet je niet meer meedoen. Ja. Ja. Want uh, je kunt ook zeggen grondwettelijk dit tast mijn lichamelijke integriteit aan. Ja. Maar je, je buigt daarmee niet voor. Want dat is ook een buigen. Als je, ja, ja. je zegt van ik buig niet voor die macht van het geld, van de mammon, van weet ik veel wie, de antichrist. Ja. ja. Um, maar dan ben je wel aan de beurt. Ja. De mammon is natuurlijk de godheid, de afgod van het geld. Ja. En je bent wel aan de beurt. Ja. Nou ja, zo uh, so wat. Ja, ja zo wordt. Ja, goed, ik kan ja, ja. dat zeggen. Ik ben stokoud. Jij bent nog pipio natuurlijk. Maar... Ja, absoluut. <laughs> maar ja. het is wel zo, ja. ja. En dat zijn, zijn inderdaad vrij zware tijden. En daar komt dus het magische getal van zes. Dat 6. staat hier ook. Waar muzikanten heel veel gebruik van maken. He, wordt, in heel veel liedjes worden bezongen. Ja, ja, ja. wie Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft in vers 18. Berekenen het getal van het beest. Want het is het getal van een mens. En zijn getal is 6. 166. Hoe moeten we dat zien? Weet ik niet. Weet je niet? Ik zeg gewoon, ik weet het gewoon niet. Er zijn ontzettend veel uh, speculaties over. En er is ontzettend veel aangerekend. Ja, 666. Ja, het uh, getal van de mensen. Het getal van de mensen is 6. Dus 3 keer 6. Dat is 18 ja, Nee, ja, nee daar, zover wil ik niet gaan. Maar, maar de, drie, hè, bedoel, je hebt de, de vader, de zoon en de heilige geest. Ja, uh, ga zomaar door. Je kunt er ik... alles... Ik, houd mij ja. de, ik, ik lees die dingen met ja. interesse ja. en ik werp ze met evenveel interesse weer van mij af. Ja, maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen van de mens heeft zichzelf ten top gedreven. Ja. En wat we lezen bij de Toren van Babel, als, uh, waar, waar God eigenlijk zegt van als ik nu niet ingrijp, ingrijp dan is die mens tot alles in staat. Dus dan is de mens God zelf geworden ongeveer. Ja, dat is dan de, de volkomen technologische beheersing van de mens. Ja. Vanwege dat beeld van het beest waar we net ook op waren. Ja. En kan dus beter. heeft God ingegrepen en verstoorde hij de ja, talen. Ja, ja. En je ziet dat nee, nu ja. de talen niet meer verstoord zijn. Want eh, door de internet en weet ik wat, wordt die wereld steeds kleiner. Zie je of, dus ja. dat die technologische op een gegeven moment ook is gegaan. En volgens mij ja. is dat ook een beeld van die eindtijd. God heeft de rem erop gezet bij de toren van Babel. Ja, ja. En zo rond de 19e, 20e eeuw, als de technologische ontwikkeling begint, industriële ontwikkeling, dan moet God de rem eraf gehaald hebben. Of niet? Ja, ja want nu, nu he, mag het wel. is de technologie zo ver gevorderd ja. dat de Antichrist de middelen heeft om de hele wereld in zijn macht te krijgen ja. en naar zijn hand te zetten. Maar dus ergens kun je zeggen: God heeft toen de rem erop gezet, ja. maar hij heeft hem er ook weer afgehaald van omdat het past in die eindtijd, of niet? Ja, ja, ja. ja. Het... We moeten over Israël hebben, hoe het afloopt. Ja, anders, ja, ja. anders loopt het nog niet af. Nee, nou goed, maar mensen zijn natuurlijk benieuwd naar het hele 666-verhaal. Natuurlijk, Omdat tuurlijk. dat heel actueel is heel aan, belangrijk. aan het worden. Uh, laten we inderdaad doorgaan naar uh, hoe het dan met Israël afloopt. Ja, want je, de, hoe zit die... dat hier in deze fase eruit? Nou, ja. Israël is terug. De tempel is herbouwd. Dat staat er ook nog op een gegeven moment. Ja, want daar zou de, ja. de Antikist zich als een uh, vorst ja. en, en, en de heidenen, dat zien we in openbaring 11. De heidenen, de volkeren, die vertrappen de heilige stad, Jeruzalem. Dat staat er in vers 2. Hij, uh, maar laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten en meet die niet. Dus de rest, want hij is aan de heidenen gegeven. Zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Dus 42 maanden, en Daniel zegt dat ook, 1260 dagen, mm -hmm. zullen de heidenen Israël vertrappen, de volken. Ja. Ja. En dan komen daar dus twee machtige profeten van God, die nog een keertje de wereld zullen proberen te overtuigen. Mm -hmm. Van, uh, bekeer je alsjeblieft, want die zullen ontzettend veel macht krijgen, die profeten. Indien iemand hun schade wil toebrengen, want die willen natuurlijk vermoord worden, ja. Ja. die profeten. Ja komt er vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden. Iemand die hun schade wil toebrengen, moet zo de dood vinden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, enzovoort. Er is natuurlijk heel veel speculatie over. Wie zijn die twee? Ja, ik denk uh, dat het Mozes en Elia zijn. Waarom denk je dat? Uh, dat zijn de twee grote profeten uit het Oude Testament. Anderen denken dat het uh, Mozes en Henoch zijn. Anderen denken dat het Elia en Henoch zijn. Het, zijn. het zijn in ieder geval drie namen die je noemt uh, van mensen die, uh, die zo de hemel zijn ingegaan. Nou, Mozes niet, Mozes is gewoon gestorven. Ja. Henoch. Maar ze hebben zijn lichaam nooit gevonden. Nee, dat klopt, ja. Yes. Henoch en die is en naar Eli de hemel gegaan. Ja. En meteen. Elia. En, en, en Elia met die vurige wagen. Ja. En dan zegt men, omdat de me alle mensen moeten sterven een keer, ja. zijn, komen deze mensen terug, ze profiteren daar. En dan komt de antichrist, zien we hier. En die antichrist, die uh, wordt uh, gedood, die doodt hen. Uh -huh. uh, want er staat in vers 7, de, de, het beest dat uit de afgrond komt, de antichristus, ja. zal hun de oorlog aandoen en hij zal hen overwinnen. Ja. En dan blijft hun lijk, blijft drie en een halve dag, blijft daar in Jeruzalem liggen. Dat gebeurt allemaal in Jeruzalem. Niemand, niemand doet daar iets mee. Niemand doet er iets mee. De mensen zijn zelfs dolblij dat ze dood zijn. Ja. Die profeten van God, dat hier. Omdat die, deze twee profeten, hen die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na drieënhalve dag voer er een levensgeest van God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. En zagen ze allemaal. En grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. Het zat allemaal, in CNN zitten met zijn neus bovenop natuurlijk. Ja, ongetwijfeld. En, en, en ze zien dat allemaal. En dan komt er weer een aardbeving. En dan komt... De laatste bazuinen en dan komen er nog een serie plagen. En hoe loopt dat af? Ja. Hoe loopt dat af? Nou, de hele wereld zal zo ontzettend antisemitisch geworden zijn. Want zonde en afval gaat gepaard met antisemitisme. Ja. Met aanvallen op het volk van God. Maar is dat met name op de orthodoxe joden? Uh, ja, want uh, ook onderling zal er iets al strijd zijn. Ja. En, er zal, en uiteindelijk staat er geschreven, zullen alle volken van de aarde zullen zeggen, nou als ze aan Israël een eind maken, dan zijn we ook van het probleem af, want daar gebeuren al die ellendige dingen. En, en, en, en bovendien, tijdens die plagen, denk ik, die bazuin gericht, en de, zal God Israël sparen. Mm -hmm. Waarom denk ik dat? Ja. Omdat tijdens de plagen van Egypte werd Israël ook gespaard Israël, de laatste plagen van Egypte kwamen niet over het land Gozen dus waar de joden woonden. Dus dan is het uh, toch uh, dat advies wat we in een van de vorige afleveringen hadden, dat we een appartementje in, uh, in Israël moeten kopen. Ik heb oh. een vriend al gevraagd om een klein bovenkamertje <laughs> voor mij te reserveren. Ja precies, ja. want jij zei toen van ja in Israël is het, uh, is is, het veilig. Dus die, al die volken die trekken dan naar Israël ja. en zeggen als Israël weg is, dan krijgen wij eindelijk vrede op aarde. Dat ja. zeggen ze nu al. Ja. En dat is natuurlijk dan ook het vervolg, hè, want we uh, zijn aan het eind van deze aflevering gekomen. Het, eind, het vervolg daarop is het uh, duizendjarige vrederijk. Ja, want dan zal, dat schema zullen we de volgende keer nog wel uh, laten ja. zien. En dan op een gegeven moment zullen al die volken rondom Jeruzalem liggen. En ze ja. zullen proberen Israël uh, de grond in te boren, ja. in de zee te werpen of hoe dan ja. ook. En op dat moment, dan zal de Heer Jezus terugkomen. Op de olijfberg. Op de olijfberg. Ja. En zal Israël verlossen. En dan ja. krijgen we het vrederijk. Waarin, uh, waarover dan, openbaring 20 profiteert. En dan praten we niet meer over schijnvrede. Dat is, dat is dus, een dus duizend het rijk jaar waar we de volgende keer over zullen spreken. Ja. Waar recht en gerechtigheid zal heersen. Ja. Want er staat geschreven, de wet van de heren, en het zal uit Jeruzalem uitgaan. En het woord van de Heren uit Zion. Ja. En dan zullen we dan de vol een volgende keer, als we over Jeruzalem spreken, zullen we daar dieper uit gaan, ja. op ingaan. Want Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld worden. Niet van de Antichrist, niet van de Allah van de Islam, maar van Jezus, de Messias, de Koning der Joden en onze Verlosser. Jan, we houden het hierbij. We gaan naar de, de volgende aflevering uh, gaan we daarop terugkomen. U thuis heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Het zijn uh, magische getallen, 666 en alles wat daarbij komt, een moeilijke tijd die uh, genoemd wordt in de Bijbel. Maar eh, waar we wel aan kunnen zien dat we leven in die eindtijd. Heel actueel op dit moment. Wilt u gewoon meer weten? Wilt, heeft u vragen? Mail ons. En eh, wij proberen dan een antwoord aan u te geven. Graag tot de volgende aflevering.